Het aantal slachtoffers dat orkaan Felin in India heeft gemaakt... lijkt mee te vallen. Tot nu toe zijn zeven doden gemeld, de meeste door vallende bomen. 18 vissers worden nog vermist. De storm kwam gisteren aan land aan de oostkust van India... en raast nu het binnenland in. Meer dan een half miljoen mensen hebben de nacht... in schuilplaatsen doorgebracht, zoals scholen en tempels. Felin is de zwaarste storm in 14 jaar in India. Voor de Nederlandse Formule 1-coureur Guido van der Garde heeft de grote prijs van Japan maar een paar honderd meter geduurd. In de eerste bocht na de start raakte van der Garde met zijn wagen de Fransman Bianchi. Beide racewagens vlogen daarop van de baan. Het is de derde keer dit seizoen dat Guido van der Garde de finish niet haalt van een Grand Prix. Het weer, vooral in het westen en zuidwesten, is het een grijze natte dag. In het noordoosten en oosten wordt het later droger en is er soms wat zon. Maar later vandaag gaat het ook daar weer regenen. Bij een stevige zuidoostelijke wind wordt het maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Niet zo slim. Extra voorraad in je magazijn niet mee verzekerd. Ah nee, hè.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 De grootste natte natuurverbinding van Nederland, de groene spoorwegen, de reizen van Alfred Russell Wallace, euh, zeg maar ja, de evenknie van Charles Darwin. En waarom eten koolmezen en pimpelmezen, pimpelmezen zo laat in de middag? Dit is het tweede uur van Vroege Vogels. Krui. Voor ons liggen de duurzame diehards onder u. Die zullen er misschien al in handen hebben gehad. Het trouwkatern van afgelopen donderdag, waarin de duurzame 100 gepresenteerd werd. De lijst met uh, belangrijkste en meest invloedrijke Nederlanders op het gebied van natuur en milieu. In Nederland, dus? Ja, we vinden bijvoorbeeld, uh, even kijken hoor... Uh, ja, Dirkmaat, de Ockels natuurlijk. En uiteraard op één, Marjan Minnesma van de Urgenda... hoogleraar Duurzaamheid, Herman Wijfels, uh, Johan van der Gronden natuurlijk, van het Wereld Natuur ja, dit Ja, uh, dit, dit lijstje, dit zijn de toppers, hè. Hier moeten we het van hebben, Menno. Dit zijn de toppers. En wie vinden we als nieuwe binnenkomer op nummer 34? Het is... Oh, onze Joost Huizing, de eindredacteur van Vroege Vogels. Nou, let op. Is voor Joost. Kosten nog moeite gespaard in dit programma. Voor het eerst staan wij in de top 100. Volgens de jury levert Joost een kleine 35 jaar met Vroege Vogels... een grote bijdrage aan het maatschappelijk draagvlak voor natuurbehoud in Nederland. Waarvan De Bezuinigingen... Simone Lamsma en pianist Juri Miura... speelden bizarrerie van de Engelsman Sir Edward Elger. Weet ik veel, gewoon een vogel. Een man en een vrouw. Zo te zien op de heide, omhoog kijkend naar een vogel in een boom of in de lucht. Je ziet het gewoon voor je. En zij vraagt aan hem wat voor vogel dat is. En hij antwoordt dus, verveelt, ja, weet ik veel, gewoon een vogel. Er is maar één die deze scène kan bedenken... Peter van Straten, en hem ook kan tekenen. Tot 1 december is in Kasteel Groeneveld een expositie te zien... de natuur van Peter van Straten. De toekomst van Kasteel Groeneveld is ongewis, dus misschien is dit wel de laatste expositie die in het kasteel te zien is. Voor Rob Buiten een goede reden om met de maker te gaan kijken in het kasteel... dat jarenlang een soort tweede thuis was voor Van Straten. Voelt het een klein beetje als thuiskomen, Groeneveld? Ja, nou, thuiskomen. <laughs> maar ik heb hier vele uren gesleten, ja. Ja. Jaren zestig? Ja, dat, ik denk zo... 63, 64, ja, tot 70. En toen nog maar heel af en toe, maar... Eigenlijk zaten we hier bijna iedere zomer. Zag er waarschijnlijk iets anders uit dan nu? Ja, het zag er heel... Nou ja, de buitenkant was hetzelfde. Maar van binnen is het onherkenbaar voor mij. Behalve de benedengang, die is nog zoals die was. Alleen veel netter. Daar liepen pauwen rond. en Het was een flinke bende. <lacht> Dat was echt een, een vrijplaats voor kunstenaars. Ja, er waren altijd exposities in Hilversum. En na afloop van zo'n expositie kwam iedereen hier naartoe. En dan schootje op koolstond een kanon af. <laughs> en dan werd er op de bordes altijd een foto gemaakt. Dus even kijken of van de binnen kunnen komen? Ja. Nou, u weet het wel. Deze gang. Mooie statige gang. Ja. En hier was de huiskamer. is in de eetzaal. Waarop dat een gegeven moment is ja, is iedereen hier weggetrokken. Maar ja, het, het kon niet langer. Kwestie van geld. Niemand had geld toen. En het is nou weer uh, ongewis wat er uh, met het kasteel gaat gebeuren. Ja. Uw uh, expositie is uh, ja, voorlopig even de laatste die hier Heb ik begrepen, uh, ja. ja. ja. ja. Ik denk, waar moeten we dan zijn voor de expositie zelf? We gaan naar boven. Ja, ze hebben dus op mijn verzoek het geluid van een fiets, Maar het is een hele rare vitus. Het is een beetje een uh, opgewekte fiets uh, bijna, hè? Ja, hij is niet zo melancholiek zoals hij moet zijn. Nee. Maar die is in de, de hele expositieruimte te horen als, ja. de, als lievelingsvogel van de kunstenaar. Ja. Allemaal cartoons over uh, natuur en buitenleven. Want dat is in ieder geval wel een, een rode draad ook in je werk, uh, de natuur? Ja, toch altijd wel. Ik, ja, ik teken graag bossen kijk ik naar uh, een vrouw die uh, tegen haar man uh, moppert. Terwijl die tegen een boom staat uh, te plassen. Durf je wel tegen zo'n <laughs> klein boompje. <laughs> het is uh, de droogheid uh, die we van u gewend zijn, hè? Ja, ik denk het wel, ja. Uh, verderop ook een, een tekening. Uh, kijk, over een paar jaar zijn dat allemaal bijzondere vogels. Ja, zeldzame vogels. Ja, allemaal zeldzame vogels. En er is er ook één, maar ik weet niet of die hier hangt. Een man die woedend zegt, die vorige behoren lang uitgestorven te zijn. <lacht> Want er is ook een hele discussie om, uh, ze willen op de Hoge Veluwe dan, de ene wel en de andere niet, willen daar korghunders loslaten. Maar ik heb met de boswachter gesproken van, van uh, de Hoge Veluwe. Die zei, ja, je kunt er hier wel korrhoenders uitzetten, maar die worden meteen gepakt door een vos. Dat heeft geen zin. Dat is dus ook precies wat er nu gebeurt. Hè? Er worden inderdaad korrhoenders uitgezet, maar uh, ja, met name Haviken, die, uh, die lusten er wel van. Ja, Haviken en, en Vossen, Ja, ja. Dan, dan is het gebeurd. Ja. En dan beschouwt u dat en dan denkt u, ach... Ja, ik vind het ook... Oh, ja, ik, ik zou dolgaan weer korrhoenders in Nederland willen hebben, maar ze zijn nog alleen op de Solandse heuvelrug, heb ik begrepen. Maar nog er zijn een paar, hè? Er zijn nog een paar paardjes. Want ik heb ze dus in eh, 1945 nog gezien, balzend, met mijn broertje. Ja, dat was zo indrukwekkend. Want u ging dus inderdaad als, als tienjarige jongen met uh, uw broer Jan ja, uh, nou, uitvogelen? Ja, ja, want uh, we waren geëvacueerd en we zaten dus midden op de Veluwe in Loenen. In een klein gehucht, dat heet Zilver. En daar was een groot hotel, dat was... Voor, ingericht voor de evacuees. Dus ja, we zaten midden in het bos. Ik, ik, ik zat de hele dag in het bos. En wat doe je dan als jonge jongen? Ja, dan ga je daarvan genieten. Jazeker. Je, je raakt toch behept met die gewoonte. dat. Ik kan dus nergens lopen zonder te registreren... oh, daar zingt de vink, daar zingt de winterkoning. Dat gaat automatisch. En ik ben ook erg geïnteresseerd in, in vogelgeluiden en in vogelsang... Dat vind ik fascinerend. Ja. Want er zijn twee soorten zangen. Heb ik maar zo ingedeeld. Je hebt uh, een merel bijvoorbeeld improviseerd. En een zanglijster ook. Maar een winterkoning heeft een vast liedje. Een vink heeft een vast liedje. Waar ze van mij ook niet van af mogen wijken. Want ik let altijd op, op vinken vooral. Er zijn ontzettende broddelende vinken die daar helemaal niets van maken. Je hoort zelden een goede vink. Maar er zijn ook mensen die vinken houden. Die houden ook wedstrijden van de vinkenslag. Dat vind ik fascinerend. Daar houden we de wielenwaal. Koekoek en de wielenwaal? Ja. ja. De jonge bezoekers worden uitgenodigd om... Zelf ook teken gewoon een vogel. Heeft uh, een kind van twaalf een kiekedif getekend zo te zien. Ja. Hè? En dit is ook leuk. zoektekening. Ja. Dit is die van straten weer. <laughs> De tentoonstelling, weet ik veel, gewoon een vogel... is nog tot 1 december te zien in Kasteel Groeneveld in Baarn. Meer informatie op onze website. Op Steenworp afstand, hier van Stadszicht bij het Nadermeer... is deze week de grootste natte natuurverbinding van Nederland officieel geopend. De verbinding loopt onder de Provinciale Weg tussen Bussum en Weesp door. En is in totaal 150 meter breed en, en daarmee de grootste in zijn soort. De faunapassage koppelt het Nadermeer en de Ankerveense plassen met elkaar. Doe dat nog eens. Het is grappig. Ja, ja ik doe altijd beweging als ze praat. Janine maakt altijd heel veel beweging als ze praat. En nu maakt ze de beweging van een passage die onder een weg doorgaat. Ik doe dat Zo, met mijn hand... hand. Gaat ja. ze onder haar microfoon door. Ja, omdat dan... ik gewoon dan het gevoel ja. heb dat ik leef nee, ik in ik de zie het, uh, Ik zie het voor me. Ja. Uh, ik zie gelijk die, die, hè, die twee plekken waar de Provinciale Weg hoger is komen te liggen. Waardoor er twee passages zijn onderstaan. Ik beeld het ondertussen het het uit. Ja. De westelijke uh, is deze week gereed gekomen. En de oostelijke passage is al een half jaar open. Henny Radstaak is met... Hoe doe je dan Henny Radstaak? Uh. <laughs> Henny Radstaak is met boswachter Annemieke Ouwehand van Natuurmonumenten ter plekke. Om te kijken of er al goed gebruik wordt gemaakt van de natuurverbinding onder de N-226. We lopen langs uh, die N236 bij Ankeveen. Over de weg nog. En er staat een het bordje, let op, overstekend wild. Terwijl ik dacht, daar verderop gaat al het wild eronder door. Ja, dat klopt. Maar uh, het wild is nog niet helemaal gewend aan de situatie zoals die er nu is. Met de natuurverbinding onder de weg door. Daarom uh, waarschuwen we de automobilisten dat ze langzamer moeten rijden. Omdat uh, ja, uh, ze ook nog over de weg heen zouden kunnen. Omdat ze dat gewend zijn. Over wat voor wild hebben we het dan? Nou, ringslangen, uh, ja, die zie je natuurlijk niet. Dus daar hoef je eigenlijk geen 50 kilometer per uur over te gaan rijden. Maar bijvoorbeeld reeën en kleinere zoogdieren, uh, egels, boomarters... die hebben zo'n vaste routes. En uh, ja, je ziet het, er staat een hek naast. En dat is ook een nieuwe situatie voor die dieren. Dus ja, die kunnen dan gaatjes gaan zoeken van uh, waar kan ik erover? Want dat kon ik vroeger ook hier. Ja, die komen hier dat hek tegen en die worden ja. eigenlijk als het ware... Naar die onderdoorgang daar uh, ja, geleid. Ja, dat gebruiken we als geleiding. Zodat ze niet op andere plekken inderdaad de weg oversteken. We hebben nou een mooie verbinding onderdoor beschikbaar. En uh, daar uh, moeten ze nog een beetje aan wennen. We gaan nu het taluut af. Want we maken nu zelf uh, gebruik van uh, de wildpassage. Let erop dat je niet struikelt, want het is steil. Nou, hier komen we onder het, uh, ja, het viaduct, hoe moet je het noemen? De brug, want het, is, uh, het gaat voor een groot deel over water. Ja, dat klopt. Hier staat een zonnepaneel en er hangt een camera. Ja, al het uh, passerend wild wordt natuurlijk uh, vastgelegd. Nou is deze passage al een half jaar open. Wat is er ja. tot nu toe gezien hier? Nou, het was heel leuk. Uh, toen die eigenlijk net geopend was, uh, heb ik het zandpet aan laten harken. Dat heeft een weekend zo gelegen en uh, toen ging ik maandags kijken. En toen heb ik uh, nou, wel een aantal sporen van reën waargenomen die echt van links naar rechts... Uh, onder het door uh, naar de overkant gelopen waren. En uh, ja, toen stonden de rasters daar eigenlijk ook nog niet helemaal compleet. Dus ze hebben het in no time in de gaten. Welke dieren hebben hier nou nog meer gebruik van gemaakt... het afgelopen half jaar van deze passage al? Nou, eigenlijk zag je vanaf het begin af aan uh, heel veel sporen van vogels. Die komen meteen kijken, oh, er is nieuw water gegraven. Misschien is daar een visje wat ik kan verschalken. Of zit er al een kikker. Uh, dus reigers lopen er heel vaak uh, langs. Uh, ja, nou zijn vogels natuurlijk een beetje lastig, want die vliegen eigenlijk gewoon over de weg. Dus daar ja. maak je hem niet echt voor. Vogels nemen zaadjes mee, uh, dat poepen ze uit. Daar komen plantjes uit. Nou, je ziet het. het is, we staan nu midden onder de weg. Maar voor ons neus is het groen. Dat wil zeggen dat er echt genoeg licht onder uh, komt en ook genoeg uh, vocht en water. Ja, en groen, maar ook heel veel verschillende soorten ja, in staan. He. Het is heel soorten. divers. Wuig. Ja. ja, je ziet grassen, je ziet. Uh, allemaal uh, uh, pionierplanten als ganse Ik zie al wat zuring en wat hoefblad. duizend knopen. Nou, het is, uh... is hier allemaal vanzelf gekomen. Het is allemaal vanzelf gekomen. We hebben niks gezaaid hier. Nee. Dus Naardermeer Meer heeft nu zijn eigen corridor gekregen. Ja, precies. Ja, daar zijn we ontzettend blij mee. En betekent dat dat we dan bijvoorbeeld straks misschien een bever of een otter kunnen aantreffen in het Naar de Meer? Ja, zeker. Ja? Wij, de verwachtingen zijn hoog gespannen. En ook dat is een van de soorten, of allebei, waarop we dus monitoren. Bever is uh, iets makkelijker te herkennen als hij ergens zit. Want hij knaagt graag bomen om, dus dan zie je dat meteen. Otter leeft een beetje verborgen, daar moet je echt goed naar speuren. Uh, maar hij is in Ankeveen uh, uh, al waargenomen. Daar staat hij op de foto. Nou, we hopen dat hij uh, met deze verbinding nou, kan prima over de oever lopen, langs het water. Hij kan even het water in als hij uh, zin heeft om een stukje te zwemmen. En dan is hij zo aan de overkant. Dus we moeten vanaf nu ook bij Stadzicht gaan uitkijken naar die otter. Nou, graag. Ja, dat zou ontzettend leuk zijn. als we die. Uh, nou, gewoon, ja, zou zomaar kunnen. Ik zeg geen nee. Nee, zeker niet. Misschien zit er al stiekem alleen in het Naardenmeer. Oh, ja? En hebben wij hem gewoon nog <laughs> niet gezien. En daarvoor zijn bijvoorbeeld, zoals deze cameraval die hier aan het hek hangt... Ja. bedoeld om, uh, ja, om het echt vast te leggen. Ja. Ik klim weer even een stukje omhoog. En dan kijken we over die... Uh, ja, die wal heen die daar loopt. En dan, zie je, ja. Ja, dan zien we het naar de meer, hè, daar? Ja, dat klopt. Dan zie je het naar de meer. Even kijken, waar is stadzicht ongeveer? Is daar, hè? Ja, achter de bomen. Even zwaaien naar Menno en Janine. Ja. Hoi! Hoi. Muziek van de Engelse componist Howard Shore. A very respectable, a respectable <laughs> hobbit. <laughs> een respectabele hobbit. Een respectabele hobbit uit de muziek natuurlijk. voor The Hobbit: An Unexpected Journey. Dit is het vroege vogels nieuwsoverzicht. Sponsen blijken een heel belangrijke rol te spelen in het voortbestaan van koraalriffen in de Caribische Zee. Zij zetten de afvalstoffen van koralen om in voedzame poep... waar bewoners van het rivier van kunnen leven. Zoals slakken, wormpjes en krabben. Dat schrijven wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam... in de tijdschrift Science. Hoe werkt dat precies? Vroegen we aan hoofdonderzoeker Jasper de Goeie. Nou, het is best wel een bijzonder proces, want uh, zoveel voedsel is er eigenlijk niet. Hè. De tropische zeeën zijn een soort woestijn... En um, dat beetje voedsel wat er dan op het rif geproduceerd wordt... daar kan eigenlijk niemand gebruik van maken. Dat zijn een soort suikers, opgeloste stoffen. En sponsen zijn de enigen die dat wel kunnen gebruiken als voedsel. En dan zetten ze het ook nog eens een keer om... in een, uh, een lekker hapje eigenlijk voor, uh, voor de andere rifbewoners. Dus het is eigenlijk uh, heel goed nieuws hè, voor het koraal? Nou, het is vooral uh, goed om te weten dat sponsen zo belangrijk zijn. En uh, we willen graag het koraal uh, beschermen. Het gaat niet zo goed. Overal uh, neemt de koraal uh, af, hè, de, de, door ziekte of door menselijk handelen. Uh, we wisten eigenlijk voorheen niet dat sponsen uh, überhaupt een belangrijke rol uh, spelen. En als je iets wil beschermen, dan moet je het eerst het systeem snappen, wat de functie van die sponsen in, in koraalrif is. En dan kunnen we de koraalriffen ook beter beschermen. Nederland moet meer eiwitgewassen gaan verbouwen en minder importeren. Dat zeggen de Nederlandse vakbond van akkerbouwers... en ook actiegroep Urgenda van duurzame 100-winnares Marian Minnesma. Nu wordt veel veevoer gemaakt op basis van eiwitgewassen als soja en lupine. Maar die gewassen komen bijna allemaal uit Zuid-Amerika. Niet echt duurzaam dus. Urgenda en de akkerbouwvakbond dringen er nu op aan... dat Nederland gebruik gaat maken van een bestaande Europese subsidie... voor het verbouwen van eiwitrijke gewassen. Een ontdekking. Met minimale inspanning een maximaal resultaat bereiken. Laat dat maar over aan de oorkwal. Aangezien de kwal maar 1% spiermassa heeft, moet die slim zijn. Door draaikolken in het water te slaan. Ik wil nu het, uh, een draaikolk ja, met mijn vinger al, doen, ik maar zag ik, hield, vinger opgaan, ik hield me ja. in. Ja. Uh, door draaikolken in het water te slaan geeft de kwal zichzelf een extra duw. En haalt daarmee wel 100 meter per uur. 100 meter, is toch niet zo heel... Ja, nou, voor een kwal. Ja, voor, ja je ja, zou verwachten dat hij een dat. beetje zo dobbert, maar hij uh, gaat harder dan je denkt. Het werd ontdekt door een team van Amerikaanse biologen en technici. Zeebioloog Katja Pijnenburg van Naturalis doet al jaren onderzoek naar plankton. Is zij verrast door deze ontdekking? Nou ja, ik sta er wel van te kijken, want uh, het wordt aangekondigd als de meest efficiënte zwemmer in de oceaan. En dat zou je niet uh, meteen verwachten bij een kwal, hè? want uh, kwallen behoren tot het plankton. En die worden over het algemeen meegevoerd met de oceaanstromingen. We moeten natuurlijk wel denken aan... 100 meter per uur is iets van 1,5 meter per minuut... of 2,5 centimeter per seconde. Dus dat is nog niet zo snel als een, als een tonijn of zo. Natuurlijk, ik denk dat we nog wel kunnen concluderen... dat kwallen nog steeds bij het plankton horen. Dus plankton kan zich wel voortbewegen? Ja, zeker. Ze zijn lang niet zo passief als je misschien zou denken. Aan de ene kant moeten ze natuurlijk ook hun voedsel uh, kunnen vangen en ook hun verspreidingspatroon wordt niet alleen bepaald door de stromingen, maar ze zorgen ook dat ze op één plek kunnen blijven door bijvoorbeeld zich te laten zakken naar diepere stromingen die de andere kant op gaan. Bedreigde natuur. De Partij voor de Dieren pleit al jaren voor een verbod op import van teerzandolie. Olie gewonnen uit een mengsel van zand, klei en olie in vaste vorm. Bijvoorbeeld in Canada. Deze week kreeg de partij een Kamermeerderheid achter zich bij een motie... om de Europese grenzen hiervoor te sluiten. Winning van teerzandolie betekent niet alleen grootschalige houtkap... maar is ook behoorlijk vervuilend voor water en grond. Bovendien komt er bij de winning veel CO2 vrij. Dieren in het nieuws. Zangvogels als koolmezen en pimpelmezen eten pas laat in de middag. Nou, en waarom doen ze dat? Dan blijven ze lichter gedurende de dag... en dus makkelijker uit de klauwen van roofvogels. Dat schrijven onderzoekers van de Universiteit van Oxford... in het tijdschrift Biology Letters. De zangvogels speuren smorgens wel naar voedsel... maar ze komen pas later die middag terug om het op te eten... Zo hebben ze toch genoeg voedsel binnen om de nacht door te komen. En het risico dat het voedsel dan verdwenen is bestaat er wel... maar dat nemen ze kennelijk op de koop toe. En verder... En weer is er een nieuwe diersoort gevonden... maar dit keer op wel een heel bijzondere plek. De Amerikaanse epidemioloog Tony Goldberg... deed onderzoek in Oeganda waar chimpansees en hun... naar chimpansees en hun parasieten. Toen hij thuis kwam merkte hij dat hij een bobbeltje in zijn neus had. Het bleek een teek waar een normaal mens de teek uit zijn huid haalt en weggooit... liet Goldberg er een DNA-analyse op los. En wat bleek? Hij had een compleet nieuwe tekensoort in zijn neus zitten. De vondst is deze week beschreven in het Amerikaanse tijdschrift... voor tropengeneeskunde. Einde van het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Ameno Rezada, een tango van de Braziliaan Ernesto Nazaret, uitgevoerd door Jarabijs op piano. Als je het vervoer per trein vergelijkt met autorijden... dan scoren de spoorwegen al heel hoog, op allerlei milieuterreinen tenminste. Minder lawaai, minder CO2-uitstoot, minder beslag op de ruimte... en minder energieverbruik. Volgens de directeur van de Nederlandse spoorwegen, Michiel van Roosendaal... zijn de ambities om die voorsprong te behouden groot. De spoorwegen zetten nu vooral in op minder CO2-uitstoot... en duurzaam geproduceerde elektriciteit. Een gesprek daarover vindt uiteraard plaats in de trein. Joost Huizing reist met Van Roosendaal mee... Van Amsterdam Centraal naar de spoorwegwerkplaats in Haarlem. Hoeveel tijd hebben we nog voordat hij vertrekt? Twee minuten. Mogen we eventjes bij de, bij de machinist naar je binnen je toe? Je mag de machinist ja. stellen, ja. Goedemorgen. We gaan nu naar Haarlem. En u hebt al geleerd van het nieuwe rijden. Energiezuinig rijden. Hoe doe je dat in een trein? Je kunt de bepaalde punten uh, uitschakelen. Er is een uh, bepaalde methode voor. Ja. En die, uh, ja, als je die hanteert, dan kom je toch op tijd aan op het volgende station. Terwijl je eerder de tracties zeg maar, ja. uitschakelt. Minder remmen en meer uitrijden. Ja, waardoor je minder voor stoptonende scènes ja. komt. U moet gaan rijden, er is hier weinig ruimte. En bovendien geloof ik dat het niet de bedoeling is hè, nee. dat we hier blijven staan. Nee, nee. Dan moet echt uh, in zijn eentje geconcentreerd zijn werk kunnen doen. Dus niet de bedoeling dat wij hierbij blijven. Heel, veiligheid eerst. U gaat heel zuinig rijden. Dag. Meester, dank je wel. dat is mooi. Meester, dank je wel. Zullen we er boven gaan? Ja. ja. En dat is de, de, de aanspreektitel van de ja. machinist. Als je de conducteur in de trein contact hoort zoeken met de machinist. Is meester, meester, Zullen wij hier gaan zitten? Ja, graag. Meneer Van Roosendaal, we rijden nu naar Haarlem. Dat gaat heel veel energie kosten, want die treinen, hele zware bakbeesten, allemaal elektriciteit. Ja, en de vraag is toch met het aantal reizigers wat in de trein zit... hoe energiezuinig het per persoon is. NS doet er alles aan om de treinen ieder jaar zuiniger te laten rijden. Afgelopen jaren 5% per jaar energiezuiniger. En als je het vergelijkt met de auto, dan zijn wij echt een factor zuiniger... en dus ook beter voor het milieu. 5% ieder jaar? Ja, iedere trein die we opnieuw kopen, bestellen... of die we renoveren, verbouwen, moet we zeggen, na 20 jaar... worden er steeds energiezuinigere systemen ingezet... En we hebben een groot programma uh, lopen voor onze machinisten. Die en We noemen dat energiezuinig rijden, het nieuwe rijden. Dat is waar we het net over hadden. Waar we net met de machinisten over hadden. En die hebben steeds meer inzicht in uh, aankomsttijd, vertrektijd. En kunnen veel beter de trein laten uitrollen op zijnzelfde massa. Zodat hij met minder energie uiteindelijk toch zijn dienstregeling haalt. En het wordt ook zichtbaar gemaakt op standplaatsen en per, uh, per route van hoe zuinig die geweest is. Ook in competitie met andere routes. Dus er is, is ook wel een soort spel achter. Kan je nou maar doorgaan met zuiniger rijden? Ja, op een gegeven moment houdt het natuurlijk op. Het is niet zo dat we zonder energie deze treinen kunnen rijden. Allemaal op zonder energie. Maar dan gebruik je nog steeds energie. Dus wat ik wilde zeggen, op een gegeven moment kan je niet met minder energie. Maar je kan wel nadenken over, kunnen we de energie klimaatneutraler maken? En dat is waar we ambitie hebben uitgesproken. Dat we uiteindelijk zeer graag klimaatneutraal zouden willen rijden. Allemaal op groene stroom. Dat is onze ambitie. We zijn nu met de leveranciers van De Stroom bezig om een nieuw contract af te sluiten voor onze nieuwe concessie van 2015 tot 2025. We hebben de leveranciers in de fase waar we nu in zitten uitgedaagd om zo snel mogelijk klimaatneutraal te kunnen leveren tegen een acceptabele prijs. Want het moet wel. uiteindelijk moeten de klanten uh, moet het willen moeten er ook voor willen betalen. En wij zeggen nou, het liefst voor dezelfde prijs. Wordt het dan treinen die rijden op zon en op wind of op biomassa of... We spreken wel een voorkeur uit voor wind en zon ja. en biomassa. Dan heb je toch de oude centrales nodig waar je mag bijstoken. Het is jammer. Komt nu een trein ons voorbij. Je hoort bijna niks meer, hè? Dat oude kedenken denken, denken, denken, Ik zou bijna zeggen: het is niet jammer dat er een trein ons voorbij komt. Nee, dat is goed. Dat de trein. Ik hoor ons voorbij... niks. Nee, ja, het spoor ontwikkelt zich, weet je. En, en, en mensen denken nog vaak van uh, dat het nog het dengen, denk geluid is. Nou, inmiddels zijn de bieden en de rails uh, zijn zo ontwikkeld dat je dat al lang niet meer hoort. Het is wel staal op staal. Ja, maar zelfs wel een hele goede, een hele gladde uh, verbinding kan dat zijn. Ja. Op welk moment is dat lawaai, zou ik dan maar zeggen? Dat, dat, en nu hoor een klein beetje, als je over een brug heen gaat. Ja. Wanneer is dat verdwenen? Ja, volgens mij is dat iets wat heel geleidelijk gebeurd is uh, in de afgelopen... ik denk vanaf 20 jaar tot, tot een jaar of tien geleden, dus in, in die periode... Maar waarbij het zo in, de mensen, in het geheugen van de mensen is dat het altijd zo was... dat je als je nu denkt, hé, hey, dat is eigenlijk niet meer... dat je bijna niet opvalt dat het, dat het echt heel veel rustiger is. Dat je ook rustig kan werken in de trein. Wij stimuleren ook heel erg en vertellen daar ook veel over. Dat als een automobilist besluit om zijn auto te laten staan... en dezelfde rit met een trein te doen... iedere 10 kilometer bespaart hij één kilogram CO2-uitstoot. Dus het kan echt serieus als met, bijdragen. Als je met de trein gaat, kost het ook CO2-uitstoot... maar zoveel minder, ja. een kilo? Ja, per 10 kilometer bespaar je een kilogram co 2 dat vind ik significant. Als iedereen altijd zegt, ja maar het helpt niet of ik ben een druppel op de gloeiende plaat. Of een kilogram CO2 is een kilopak suiker... wat je bespaart met elke 10 kilometer dat je de trein neemt in plaats van de auto. Zijn jullie dan zo'n idealistisch bedrijf? Wij willen het groenste bedrijf zijn van Nederland. Wij moeten wel gewoon ons eigen geld verdienen. Wij zijn een commercieel bedrijf. Maar in het kader van de mobiliteit die wij bieden... vinden wij wel dat we nu al de meest duurzame aanbieding hebben... En we willen graag die voorsprong uitbouwen. Maar waarom wil de NS voor groen zijn? Nou, om twee redenen. A, omdat wij ook wel de ambitie hebben... om. ...bij te dragen aan het vergroenen van de Nederlandse maatschappij. Als een groot Nederlands bedrijf vinden wij dat we daar ook een, een steentje moeten bijdragen. En wij willen graag ook wel de Nederlander verleiden... ...om met die groene ambitie ook echt zelf de keuze te maken om met ons mee te gaan. En dat is natuurlijk voor ons ook aantrekkelijk. Wat houdt het nog tegen om nog groener te worden? Je moet de markt niet overvragen. Dus als wij met het huidige aanbod van de groene energie die er is... ...als NS opeens zouden besluiten dat wij het allemaal zouden willen kopen... ...dan werkt dat marktmechanisme niet. Wij zouden dan 25 van de totale... ...productie van neutrale, klimaatneutrale energie opeens voor ons nemen. Dan wordt de, de prijs opgedreven, dat willen we niet. Wat wij willen is dat leveranciers, omdat we ze een tienjarig contract gaan gunnen... ...voor ons nieuwe additionele wind of zon of uh, nou, klimaatneutrale energiebronnen bouwen... ...die wij vervolgens gaan afnemen in een tempo dat zij het kunnen bijbenen... ...dat het, dat het marktmechanisme niet helemaal verstoort... Maar we hebben wel haast. Wat kan je nog meer doen? Ik oh, zie hier ja, overal kranten liggen. Klopt, duurzaamheid heeft niet alleen maar met energie te maken. Het heeft ook met afval te maken. We zijn met water bezig, het vullen van, van alle treinen met water. Hoe doen we dat? Blijft de kraan openstaan? De wc's die altijd gewoon nog op het spoor lozen? Steeds minder, hè? In 2025 moeten alle treinen moeten gesloten wc's hebben, zoals wij dat noemen. Merken jullie dat je klanten, de reizigers, dat die vragen om vergroening? Ja. En als wij onderzoek naar, euh, doen bij onze reizigers, dan zegt 10% van de reizigers zegt dat een van de redenen, of de belangrijkste reden dat hij met de trein gaat, is vanwege het milieu. En ze geven ook aan, dus we hebben ook onderzoek gedaan naar, goh, en als we nu snel naar klimaatneutraal gaan, euh, vinden die dat belangrijk? Dat vinden ze echt heel erg belangrijk. En eigenlijk verwachten ze dat ook van ons, dat we dat gaan doen. Ik ben best een voorstander van enige fiscale stimulatie vanuit de overheid. Bijvoorbeeld richting een leaseauto-gebruiker. Uh, die kijkt vaak alleen maar naar zijn variabele kosten. Ja, als je een leaseauto voor de deur hebt staan, kost die meestal niks. Als je benzine ook meegegeven is. Dus zijn neiging om de auto te nemen is groot. Stel je nou eens voor dat hij het gebruik van de trein. en de treinprijs mag aftrekken van zijn bijtelling van zijn leaseauto. Dan stimuleer je een Nederlander om toch de auto te laten staan. Want er zit iets voor hem in. Want iedereen. Heeft wel een auto, daar ben je ook niet tegen. Nee. Je moet het gebruik alleen doen. Precies, precies. Ja, Wij zeggen altijd: soms ga je, je met. Heb zelf ook een auto? Ja, ik heb zelf ja. een auto. Ja, we hebben een gezin en we hebben één auto. En soms ga je met de auto en soms ga je met de trein. En soms ga je met de auto naar de trein. We komen al bijna aan in Haarlem. Dat is Haarlem. En we zijn ruim op tijd in de dienstregeling. Dus <laughs> ik voel ook dat de machinist gewoon nu aan het uitrijden is. Dus, dit, is dus, dit is het uitrollen. Ja, dit is echt het uitrollen. Je voelt ook dat hij langzaam vaart mindert het klopt ook, hij heeft de ruimte in de dienstregeling, weet precies hoe laat hij aan moet komen en hoe laat hij weer weg moet. En hij pakt exact die ruimte in de dienstregeling om zo energiezuinig mogelijk te rijden. De dienstregeling is heilig, we willen dat onze trein op tijd rijden. Maar de ruimte die hij heeft, 1-2 minuten, gebruikt hij dan om zo energiezuinig mogelijk. Hoeveel scheelt het? Nou, weet je, totaal doen we 5% op jaar. Laat 1% zijn van de nieuwe technologie die we gebruiken. 4% per jaar komt echt door het energiezuinig rijden. Terwijl ook als je remt, die energie wordt weer opgeslagen en die... Gaat ook niet verloren. Ja, dat klopt. Dus de remenergie wordt weer teruggeleverd naar het systeem. Daar zitten altijd verliezen in. Dus het beste is toch om zo min mogelijk te remmen. En zo goed mogelijk uit te rijden. Als je eenmaal remt, is niet alle energie verloren. Dat klopt. Dan winnen we dat weer terug via, via het net. We moeten uitstappen, want anders rijdt hij door. Hè? Anders zitten we in Heemstede en daar moesten we niet zijn. En um, de mazurka-muziek uit de film The Godfather, op muziek van de Italiaan Giovanni Rota Rinaldi. Klonk nu heel lieflijk, maar in, in, in de film zie je waarschijnlijk allemaal mensen die nu afgeknald? opgehangen en doodsproten worden. <laughs> maar dit was heel liefelijk. Iedereen heeft wel gehoord van Darwin, maar wat weet u van de Britse ontdekkingsreiziger Alfred Russel Wallace? Die reisde in de 19e eeuw acht jaar over de eilanden van Indonesië op zoek naar nieuwe diersoorten. Hij deed belangrijke ontdekkingen die later de basis vormden voor de evolutietheorie. Anderhalve eeuw later reisde Alexander Reuwak hem achterna en hij schreef er een boek over: Reizen tussen de lijnen. En hij is hier, Alexander Reewijk. Goedemorgen. Dankjewel, goedemorgen. Ja, laten we eerst maar eens even beginnen met die Wallace zelf. Wie ja. was het precies? Ja. Um, Alfred Russell Wallace um, was inderdaad, zoals je al zei, een, een Britse natuuronderzoeker. Uh, in 1823 geboren en dit jaar precies 100 jaar dood. Dus 1913 overleden. En um, Wallace kwam in tegenstelling tot Darwin, die al even noemde... uit de middenklasse uh, van de Engelse Victoriaanse maatschappij. En was dus uh, niet gefortuneerd. Moest gewoon werken voor zijn geld. En in die periode, in die Victoriaanse periode... waren exotische dieren heel erg in opkomst, het verzamelen ervan. En Wallace wilde eigenlijk het nuttige met het aangename verenigen. Dus die wilde dieren verzamelen, deels voor de handel en deels voor zijn eigen onderzoek. En vervolgens heeft hij inderdaad uh, die dieren ook gebruikt voor zijn eigen ideeën en onderzoeken. En wat al heel interessant is, um, uh, is dat hij al heel vroeg in zijn jeugd tegen zijn beste vriend, waarmee hij uh, ook verzameld heeft, schreef um, dat hij niet zozeer op zoek was naar een hele mooie collectie. Maar dat hij vooral een collectie in familie wilde hebben waarmee hij het ontstaan van soorten kon ontrafelen. En dat is ruim voordat Darwin zelf gepubliceerd heeft. Dus het is een heel heel indrukwekkende man. Ja, want hij staat echt wel in, ja, in, in de schaduw van uh, Darwin en dat kunnen, ja. kan ik wel zo zeggen. Ja. Um, maar in, in jouw boek zegt iemand van ja mensen moeten weten wie die Wallace. Ja, Hel Robert Henneman zegt dat mensen moeten weten wie die Wallace ja. was, ja. Ja. omdat die Alleen al leuker is en gekker is dan ja. Darwin. Ja. ja, laten we wel. Darwin is een beetje saai. Mm -hmm. uh, die heeft uh, een periode gehad in het begin van zijn leven... waarin hij uh, vooral uh, uh, ontspoorde, dus eigenlijk veel jaagde en, en, uh, en dergelijke. Uh, vervolgens is hij toch meer of meer bij toeval op die beagle terechtgekomen... en heeft natuurlijk fabelachtige ontdekkingen gedaan. En vervolgens heeft hij 40 jaar lang in Downhouse... in zijn huis in Kent uh, gewerkt en gezeten uh, om te studeren. Terwijl Wallace... Um, Inderdaad, zoals je al zei, um, uh, heel veel gereisd heeft. Hij is begonnen in Zuid-Amerika met verzamelen, samen met een vriend. Um, die reis brak hij na vier jaar af, omdat hij er eigenlijk wel klaar mee was. En zijn hele verzameling, of nagenoeg zijn hele verzameling, is tijdens de terugreis midden op de Atlantische Oceaan um, uh, in vlammen opgegaan. Uh, het schip waarop hij, waarop hij zat vatte vlam. En eigenlijk het enige wat hij kon doen was snel naar zijn hut rennen. Hij heeft daar twee blikjes met een paar tekeningen van palmbomen en, en vissen weggehaald. En een paar shirts en zijn horloge. En vervolgens is hij op een reddingsboot gesprongen. En um, heeft in de reddingsboot een brief geschreven van mijn hele collectie. Alles gaat nu hier in, in, in, in, in, in voor mijn ogen in vlammen op. En um, uh, het was waarschijnlijk de mooiste collectie Amerikanen, Amerikaanse diersoorten... die ooit in Europa zou komen. Maar hij was toch snel weer boven Jan. Want ja. nog geen twee jaar later was hij ja. alweer op weg naar Indonesië. Ja, voor in een reis de... van, dat zijn acht jaar. Acht jaar. Ja, hij heeft ja. uiteindelijk van, van 54, 1854 tot 1862... heeft hij door Indonesië. Althans door, dat heette toen de Maleische archipel. En dat was, daar zat Singapore, Maleisië. Het, het, het, het, het uh, peninsulair Maleisië zat, zat daar ook bij. En inderdaad Indonesië. Hij is doorgereisd tot aan aan de Aru-eilanden en Papua. En daar heeft hij inderdaad acht jaar lang gereisd. Ja. Maar nog heel, sorry, nog ja. heel even over, over Darwin en Wallace. Ja. Heel grofweg, heel kort door de bocht... hebben ze eigenlijk een beetje hetzelfde ontdekt. Maar, ja. maar Darwin was er net even wat, wat, wat eerder mee. En die is wereldberoemd geworden. Ja. En Wallace... Nou, die heeft het nou, dan een grotere nou, op opgang nou, precies. eigenlijk. Uh, kijk, het ja. punt is... Um, er, er zijn meerdere redenen waarom Wallace niet zo bekend geworden is. Maar uh, in, een, in een notendop... en zo heeft Wallace het zelf ook altijd uh, uh, uh, later gezegd... Um, ze hebben samen, uh, onafhankelijk van elkaar... Uh, het, uh, de evolutie op basis van natuurlijke selectie ontdekt... Uh, en dat... Uh, uh, Wallace zat op dat moment in Indonesië... en stuurde dat essay naar Darwin. Darwin kreeg dat. Die is waarschijnlijk van schrik van zijn stoel gevallen. Uh, en heeft Want die dacht, hier zit ik al veertig jaar En die ligt nog in de kast. Precies. Ja. En, uh, uh, uh, en vervolgens... Uh, de allereerste publicatie over de evolutie op basis van natuurlijke selectie... Uh, is ook op beider naam. Is ja. voorgelezen voor de Linnean Society in Londen. Uh, voorgelezen door uh, Joseph Hooker, een vriend, en Charles Lyle. Um, maar zo, voordat we ons dus daar ja. Het is terecht dat we ja. nu ook de spotlight absoluut. even op Wallace Ja, maar het is dus het feit dat het leven van Wallace... veel meer een spannend jongensboek is ja. dan dat van Darwin. Ja. Dat is ook de reden waarom jij hem zo interessant vond, ja. toch? Nou, uh, absoluut. Um, ten eerste uh, is het spannender, is het leuker. En ten tweede uh, vind ik hem een onwaarschijnlijk goede schrijver. Um, zijn zijn uh, beroemdste boek, The Malay Archipelago... is tot op de dag van vandaag ontzettend leesbaar. En ook buitengewoon goed te gebruiken als... Nou ja, als een soort reisgids of een ja, referentiegids. vertaald in Nederlands. Precies vertaald in het Nederlands, ja. in, het Nederlands ja. uh, in het Maleese Eilandenrijk. En uh, is heel goed te gebruiken nu nog uh, om door Indonesië mee te reizen. En, en dat is eigenlijk ook min of meer mijn leidraad geweest door Indonesië in mijn reis. Ik ben Want wat van... had hij met dat deel van de wereld? Um, nou, primair niet zo heel erg veel. Behalve uh, dat het op dat moment in de Britse wereld... of in de Engelstalige wereld nog een, een, een witte vlek op de kaart was. Uh, de Nederlanders, het was Nederlands grondgebied uh, in die tijd... Uh, voerden er veel, veel onderzoek uit. Er waren veel Nederlandse uh, of, of Duits-Nederlandse uh, reizigers. Maar dat, was, uh, uh, uh, dat waren onderzoeken die niet vertaald werden in het Engels. Dus het was een relatief onbekende uh, vlek op de wereldkaart wat dat betreft. Voor Britten? Ja. ja. En precies. waarom was het voor hem uiteindelijk zo belangrijk en voor, voor ons allemaal om dat mm -hmm. te weten? En ook gewoon simpelweg, waarom heet jouw boek Reizen tussen de lijnen? Ja. <laughs> um, er is lang over nagedacht, over ja. die titel. Ja, um, kun je het ja, kort uitleggen. Nee, um, um, uh, Wat Wallace ontdekte, uh, reizend door Indonesië, is dat hij eigenlijk door twee dierenrijken heen reisde. Een in het westen een soort Aziatisch dierenrijk... en in het oosten een Australisch dierenrijk. En dat kon hij heel goed onderscheiden. Sowieso kun je het zien bijvoorbeeld door... de aanwezigheid van grote landzoogdieren in het westen. Bijvoorbeeld olifanten of neushoorns of tijgers of tapiers. En in het oosten zie je meer bijvoorbeeld buideldieren... couscousen, boomkangeroes, maar ook heel veel papegaaien, kakatoes. En eh, je dieren die schuren tegen het australische Precies, ja, ja. die een heel duidelijk... Een, een een oorsprong hebben vanuit, vanuit dat deel van de wereld. Dat was niet nieuw. Er waren al reizigers in de 15e, 16e eeuw... die daar verschil in zagen in die dierenrijken. Alleen hij is degene geweest... die dat wel echt een, een wetenschappelijk fundament heeft gegeven. En die dat echt heeft onderbouwd. En um, uh, het, het was hem opgevallen... Dat, de dieren, uh, dat die lijn heel scherp begrensd lag... Um, na Bali en Borneo. En um, dat Lombok... Aan de, aan de andere kant zeg maar, van de straat van Lombok en Sulawesi... wat in die tijd Celebes heette... Eh, dat dat een, een ander dierenrijk vormde. Ja, dat je zou verwachten dat er een soort grijs gebied tussen zou zitten inderdaad. Precies. En dat is niet zo. Nou, dat is wel zo. Dat kon hij toe... Tegenwoordig hebben wij natuurlijk zoveel andere technieken... zoals DNA-onderzoek en dergelijke. En um, er is nu een grijs gebied en dat heet Wallacea. Dat is vernoemd um, uh, naar Wallace. Uh, hm. En dat is eigenlijk een soort van overgangsgebied. Ja. Uh, dus het idee is dat het overgrote gedeelte van de dieren ten westen van de Wolleslijn... en de Wolleslijn loopt dus tussen Bali, Lombok, eh, Borneo, Sulawesi... Eh, dat dat zeg maar, het overgrote gedeelte Aziatische dieren is. Dat daartussen een soort grijs gebied zit... waar Sulawesi ongeveer, onder andere heel belangrijk in is... waar heel veel endemische soorten zitten. Dus soorten die alleen, alleen maar op dat daar. eiland voorkomen. En dat je vervolgens ten oosten van Sulawesi... Eh, een, een derde deel krijgt als het ware... waar de, de overhand is eh, in, in eh, Australische dieren, zeg maar. Nou... Um heeft hij die reis gemaakt? Ja. Hij is 8 jaar. Jij bent daar ook naartoe uh -huh. geweest uh -huh. met die met die ja? die Bijbel onder je arm. Ja. Uh, ja, dat was een was een echte expeditie. Je bent de, de jungle ja. door geweest. Ja, ja. Nou, het is, kijk, wat ik ik ben geen bioloog van van huis uit en um, ik heb twee jaar geleden heb ik een boek geschreven Darwin, Wallace en de anderen en dat is een geschiedenis van de evolutietheorie. En ik was daarmee bezig en toen dacht ik Eigenlijk is evolutie een soort ver-van-je-bed-show. Ik weet daar niet zo heel veel van. Ik, hoe kun je dat zien? En toen ben ik met een aantal mensen, waaronder Remco Daalder... de stadsbioloog van Amsterdam, en Kester Freeriks... ben ik door Amsterdam gaan lopen en zij hebben me laten zien... hoe kun je nou evolutie in de stad zien? Ja. En dat vond ik zo'n eye-opener, dat ik dacht... Wallace schrijft over biogeografie, over de verspreiding van dieren over de wereld. Op basis van Indonesië, op basis van die twee gescheiden werelden. Kan ik dat nou als leek ook zien? En kan ik dan ook andere fenomenen die daar een rol in spelen? Bijvoorbeeld de komodo varanen, die, uh, die enorme uh, varanen van 3,5, 4 meter. Hoe komt het nou dat die zo groot zijn gegroeid? Hoe, uh, uh, uh, hoe komt het nou dat bijvoorbeeld op Sulawesi zoveel endemische soorten zijn? Nou, dat soort vragen uh, heb ik mezelf gesteld en die heb ik al reizende door jungles. Ik ben inderdaad in totaal in 16 jungles geweest in, of 16 bosgebieden geweest in Indonesië in die drie gebieden. En die vragen wilde ik beantwoorden en nou, ik denk dat dat redelijk gelukt is. Ja. En heb je gezien wat Wallace zag? Uh, ja. Ja, ik, ja, ik heb eigenlijk alles gezien wat Wallace zag. Um, uh, het grappige wel is dat ik, dat ik met dat boek in mijn handen... Um, uh, wel gezien heb dat er ook veel veranderd is. Um, bij, om haar, ik zal een voorbeeld geven. Wallace die schrijft uh, dat hij op een gegeven moment insecten gaat zoeken op Singapore. De, de, de staat Singapore En hij schrijft daar dat hij dat wel eng vindt, want um, er wordt namelijk dagelijks een Chinees doodgebeten door een tijger. G en hij zelf hoort hem ook vaak grommen, is bang. G nou, tegenwoordig zijn er natuurlijk geen tijgers meer op Singapore Hij beschrijft bijvoorbeeld uh, op Sumatra dat hij ongeveer struikelde over de neushorens. He, ze waren abound, dus ze waren uh, uh, alom uh, aanwezig. Tegenwoordig behoren de Sumatraanse neushorens tot de meest bedreigde diersoorten ter wereld. Dus ik alles is er nog wel. Heb je die gezien? Nee, ik heb een week lang op een olifant teruggezeten... Uh, om, om uh, die dieren te zoeken. Ik heb ze niet gevonden. In zo'n hoorde die olifant u precies, aankomen. Ja, precies, ja, precies. Het ergste is, ik heb daarna camera-aanvallen gezien... en toen bleek dat ze ongeveer langs mijn slaapplaats zijn gelopen. Toen lag je te pitten? Ja. ja. Het oh. grote verschil tussen jou en Wallace is natuurlijk... dat Wallace ook gewoon dingen uit de boom liet knallen. Ja, ja. ja, je beschrijft dat erg. Hij is ja. met hoeveel honderdduizenden 125. soorten... 125.000... Uh, 125. uh... Ja, dat is natuurlijk een overgroot gedeelte, was dat insecten. Maar daar zaten bijvoorbeeld ook 8.000 vogelhuiden bij. En daar zaten ook uh, tientallen orangtans bij, inderdaad. Dus ja. 125.000 specimen heeft ja. hij mee teruggenomen. Ja. Dat is niet te bevatten. Nee, dat is onwaarschijnlijk veel. Ja. Nou, wat ik al zei, het, het, het overgroot gedeelte is, het zijn insecten. Dus dat, uh, maar toch, uh, het is dus een, een enorm uh, aantal. En ik, je hebt daar nog eentje bij je? Ja. ja, ik heb... Um, uh, een Ornithoptera crucis, een gouden vogelvlinder. Dat is een, een, een van de grootste vlinders uh, ter wereld. En die vliegen onder andere in Papua, nieuw Guinea... of in, in het Indonesische gedeelte. Hij en... is zowat zo wat groter dan een hele uitgestrekte ja. hand oh, ja, met een, vingers. Een handgrootte. Ja, een ja. ja. En Wallace die schrijft daarover... Um, dat, um, dat hij ving die vlinder en alleen de natuurvorser kan begrijpen... hoe Wallace zich gevoeld moet hebben uh, bij het vangen van deze magistrale vlinder. En uh, hij praat daar heel, schrijft daar heel ja. lyrisch over en dan eindigt hij zijn citaat... en ik had de hele dag hoofdpijn. Ja, dat, <laughs> dat is, ook, dat is, dat is uh, Darwin ten voeten uit. Alexander, nou is het een boek over hoe, hoe fantastisch mm. mooi het is... en het is echt ook een waanzinnig ja. mooi en goed geschreven boek. Maar het Dankjewel. is ook een boek over wat er niet meer is of bijna niet meer is... en wat we zouden kunnen verliezen. Ja. ja. Wat Wallace uh, uh, helemaal op het einde van zijn boek, uh, als hij oog in oog staat met koningsparadijsvogels uh, uh, en echt bevangen is door de schoonheid daarvan, dan zegt hij... Uh, uh, dat uh, de oprukkende, de, de, de mens met zijn beschaving, uh, dat die heel veel stuk kan maken in dit, in dit fijn gebalanceerde evenwicht van de natuur, uh, van organische en anorganische uh, natuur. En dat die verstoring zo sterk kan zijn dat het verdrijving van soorten tot zelfs uitsterving van soorten uh, tot gevolg heeft. En met die gedachte ben ik ook. Dat was eigenlijk zeg maar, mijn tweede uh, vraag in het boek. Van hoe, hoe is het dan nu met de natuur in Nederland? Of uh, in, in, in Indonesië. Mm, yeah. En dat is eigenlijk um, wat ik net zei. Dus vandaar dat ik Wallace ook gebruikt heb als referentie. Um, en um, ja, wat je dan inderdaad ziet. Uh, uh, dat zodra de mens er echt uh, uh, actief bij betrokken raakt. Ja. Dat je uh, dat, dat uh, de soorten afnemen. Dat het alleen maar ja. bergafwaarts gaat ja. uh, eigenlijk. Ja. Ja. Ben je klaar met Wallace? Ehm. Um, nog niet. Nee, nog niet. Ik bedoel. Oh, voorlo voorlo voor voorlopig kent bijna niemand hem. Niemand op, dus, we er. moeten nog even. Er is, er is nog een wereld te winnen, Precies. inderdaad. Alexander Rewek, dank je wel. Je boek, Reizen tussen de lijnen dwars door Indonesië met Alfred Russell Wallace, ligt nu in, in de winkel. Maar wij geven op onze site ook uh, drie exemplaren weg. Kijk voor meer informatie op vroegevogels.vara.nl. Het belangrijkste wat ik trouwens van je boek heb geleerd is: als ik de jungle inga, uh, dan moet in ik drie paar sokken aan. Ja. <laughs> Tegen de bloedzuigers, hè? Ja. Uh, Alexander, dank je wel. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Nog even terug naar onze Venolijn voor deze melding. Erna Plenter Jansen uit Vledder. Vanmorgen om half acht werd ik gewekt door het harde... Ruk ruk ruk ruk ruk ruk van de boomkikkertjes in de struik naast de slaapkamer. En dat boomkikkertje kreeg antwoord uit struik en boom rondom het huis... Op 9 oktober is nog knap laat dus. Hebben een laatst een kunnen fotograferen trouwens. Een prachtig groen kikkertje met van die mooie kleefpootjes. Die zich ook heel makkelijk langs de muur van mijn huisje voorbeweegt. Dat is helder. Wat een fantastisch geluid ook. Ja. Uh, ja, we hebben het in deze uitzending veel over spinnen gehad. Bent u nou besmet met dat spinnenzoekvirus? Hè? Deze week organise organiseren wij de Nationale Huis- en Tuinspinnentelling. Op onze website staat die zoekkaart waarmee het spinnenzoeken een, een eitje wordt. En uh, lukt dat tellen niet? Maar wilt u wel spinnen zien? Kijk dan aanstaande dinsdag naar Vroegevolgens TV. Janine gaat ook op Spinnenjacht. Dinsdag, 8, Nederland 2.